BFDA Tweede kamerlid Diederik Samsom heeft zich kandidaat gesteld voor de tijdelijke opvolging van Job Cohen. Hij is daarmee de tweede die dat doet. Zijn collega Martijn van Dam was vanochtend de eerste. Samsom zegt dat hij de partij nieuwe energie wil geven. En hij wil teruggeven aan het hart van de samenleving, links van het midden. Het duurt mogelijk langer dan tot eind van de week... voordat meer duidelijk wordt over de toestand van Prins Frizo, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.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 De trein botste vanochtend met 20 km per uur... tegen een stootblok in het station van Buenos Aires. Toen het voorste treinstel tegen het stootblok botste... werden de wagons erachter in elkaar gedrukt. Twitter heeft sinds vanavond een half miljard accounts... meldt de website topcharts.com. Lang niet iedereen die zich heeft aangemeld twittert ook echt. Topcharts berekende eerder dat het 500 miljoenste Twitter-account... op Valentijnsdag zou worden aangemaakt. Het sociale netwerk bestaat sinds 2006... Het weer. Vanuit het westen regen en veel wind. Morgen wisselend beholkt en behoorlijk zacht. Maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei Joop er dan oh. altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Tjupin. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Reintjes. Een heel goede avond. De februari-staking wordt dit weekend herdacht in Amsterdam. Straks ga ik praten met de dochter en kleindochter van trimmachinist Joop Ijsberg... Hij was een van de initiatiefnemers en werd een paar maanden later na de staking gefusilleerd. En zij vertellen straks hoe deze gebeurtenis hun leven bepaald heeft. Maar eerst Tialf. Het Tialf Stadion in Heerenveen wordt gerenoveerd. Er komt geen totaal nieuw schaatsenbaan zoals veel schaatsers wilden. De Provinciale Staten van Friesland heeft dat zojuist besloten. Goedenavond, Henk Gemser, voormalig schaatser en, uh, en coach. Vooral coach, hè? Ja. ja. Geen helemaal nieuwe schaatsbaan, hè, wat die schaatsers wilden. Die nee. huidige schaatsbaan die er nu ligt, die wordt gerenoveerd. Is dat voldoende? Ja, ja als je dus uh, definieert wat uh, gerenoveerd bedoelt. Ja. En daar heb ik zelf dan nu een beeld bij. Vertel. En uh, ik denk dat uh, datgene wat, uh, wat er nu is en blijft, dat is de vloer. Dus alles wat er dus te maken heeft met het maken van het ijs... Uh, en het uh, realiseren van de ijsvloer. En dat is een uh, dik plaat beton, heel zwaar onderheid... met een uh, kilometerslang buizenstelsel. En dat is tien jaar geleden in totaal gerenoveerd. En dat blijft. Dus dat, die kapitaalvernietiging die gaat nu niet gebeuren. En uh, wat, uh, waarover gesproken is, is dat uh, de spanten van het gebouw die blijven staan... En de rest, en dan zeg ik zeg het een beetje dus raar, maar de rest van de hut wordt er gewoon afgeschoven. Ja, de hut. En, en, en daar komt een heel nieuw gebouw met een hele efficiënte dus energiegebruik. En ik denk dat, dat die echt up-to-date en van de, van de toekomst ook wordt. Nou is het zo dat Irene Wust, top schaatster, en ook een heleboel van haar collega's, die zeiden: platbranden die boel. Want zij willen gewoon helemaal nieuw bouwen. He, rijden eigenlijk, wordt gezegd. Ja, wat, wat, wat ook maar de betekenis is van een wereldrecord is, als je dus op zee-niveau zit dan is dat op voorhand al een achterstand ten opzichte van uh, Salt Lake City bijvoorbeeld. Die dus uh, op grote hoogte zit en een luchtdichtheid heeft altijd... die veel geringer is als hier. Ja, ja u zegt en dat gaat... het gaat sowieso niet lukken om net zo goed te ja, worden. Jawel, jawel. jawel. Incidentieel gebeurt het ook wel. Ja. En dan is iedereen blij en prachtig, prachtig, prachtig. Maar als je dus een wereldkampioenschap hebt... zoals dus binnenkort over twee weken in, in Tielf, mm -hmm. dan, dan gaat het om het kampioenschap. En de omstandigheden zijn dan hetzelfde. Hoog of lage druk... Het is net hoe de depressies lopen hier in Nederland. En dan gaat men de competitie aan. En wie het, wie het snelst is, die komt het eerste bij de finish en die wordt kampioen. En het gaat toch in die zin ook om de competitie binnen de sport. En of dat nu dus een fractie van een seconde later of eerder is... dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Dat Tjalf, dat is natuurlijk een, een baan die er al heel erg lang ligt. U bent daar heel erg veel geweest. Omschrijf dat dus dat gevoel wat u krijgt als u daar binnen loopt? Ja, ik projecteer mijn herinneringen daaraan... toch ook een beetje naar de tijd daarvoor. Ik heb in uh, 1984 dacht, mocht ik weer dus aantreden uh, met de, de schaatskernploeg van toen. Dat waren uh, Gerrit Kempkus, Leo Visser, Hein Vergeer... Uh, Hilbert van der Duim, Iep Kramer, uh, Frits Gallei, die mannen. En toen was er nog geen dak. Het was een openbaan. En dat deden we soms uh, echt in, in volledige mist of regen of sneeuw. En uh, daar schaatsten we. En uh, als het mistig was... Dan, uh, dan zag ik die jongens maar 30, 40 meter. Ja. En voor de rest verdwenen ze weer in de mist. Nou, dat zijn dingen die dus uh, daarna, dus in 1986... de tweede ijsbaan in de wereld... want uh, Calgary was ons voorgegaan, want in 1988 zijn daar de Olympische Spelen gehouden. Uh, en dat was ook de reden dat we in Nederland dus die, uh, die, die baan in Tjalf gingen overdekken. Nou, dat, uh, dat was natuurlijk een luxe en een, en een hele veranderende wereld binnen dus, uh, het lange baanschaatsen. En was dat, vond u dat ook alleen maar leuk? Of was het ook, ook een beetje jammer dat he, die oude... Ja, wat u net omschrijft, van door, de, door de mist iemand uh, helemaal niet zo goed meer zien... dat was natuurlijk ook heel romantisch, denk ik dan. Ja, maar toch wordt een romantiek. Het <laughs> hoort een, niet bij elkaar? Dat is een beetje flauw ook wel. Het gaat om de chronometer en op, de, dus, ja. op het ogenblik al op de duizendste van een ja, seconde. Dat, dat, dat hoort eigenlijk niet echt goed bij elkaar. Nee, dat hoort dan maar, bij mij maar, als voor de kijker maar, misschien. Maar wat, wat wij dus, en dat was ook kort geleden weer wat in Boedapest, wat wij dus veel meer konden dan dus de, de sporters van tegenwoordig en de sporters met name van toen. en ook de coaches, die waren veel meer ingespeeld op de veranderende situaties. Als ik in, in, in het buitenland, in, ergens in, in Noorwegen... een wereldkampioenschap had... dan had ik zelfs contact met de vliegbasis Leeuwarden. Want we moesten dan dus de, de schaatsrijders in groepen indelen voor de loting. Dan afhankelijk van het weerbericht wat ze dus ter plekke in Oslo of in Hamaar uh, dus verwachten... en nogmaals, in Leeuwarden konden ze dat veel nauwkeuriger... dan, uh, dan dus de algemene dus, uh, in, weersinformatie in, in Noorwegen zelf... En dan wisten ze precies wanneer de buien waarschijnlijk zouden komen. Dus dan, op basis daarvan zette ik ze dus in groep 1 of in groep 3. De beste van ons. Nou, oh, zo ja. ging dat. Ja. En uh, dat, dat, dat, dat kunnen die sports van tegenwoordig niet meer. En u noemde net Irene Wurst, ja. uh, gerespecteerde wereldkampioen weer. Die mopperde enorm over Boedapest. Die kon daar niet mee uit de voeten. Nee. En uh, die, uh, die was uh, eigenlijk helemaal niet zo gelukkig. Ja, omdat ze dat vermogen niet meer had. Nee. Hoe ruikt het in Tialf? Want uiteindelijk kwam dus dat dakker er hè, in 1986. Uh, in u komt daar volgens mij nog steeds heel vaak, toch? Ik ben er in ieder geval één of twee keer in de week. Oh, ja. zo ik schaats er niet Jawel, het, oh, het is mijn achtertuin, hè? Ja, ja, ja u en, woont uh, toch in de buurt, hè? Ja. Ja, ja, precies. En u komt daar binnen, hè, nu, in die overdekte hal. Ja. is allemaal gerenoveerd, dat is duidelijk. Hoe, hoe is dat? Ik bedoel, hoe, hoe ruikt het daar? Kunt u dat omschrijven? Nou, maar het is, het, het, het, het is, het is geen rommeltje, hoor. Nee? Nee, er wordt heel nauwkeurig en heel veel uh, eigenlijk, uh, gerenoveerd... in de zin van weer bijgehouden en van kwaliteit. Je ziet geen uitgetrapte en kapotte deuren. Je ziet een, ze hebben afgelopen zomer dus de hele serie van toiletbatterijen allemaal vernieuwd, heel ja. keurig en netjes. En in die zin nogmaals is het niet meer van deze tijd... Er komen miljoenen mensen per jaar. En dat al vanaf sinds 1986 komen daar. Dus uh, in de winter, de, via dus de voordeur komen daar binnen. En doen van alles en al wat aan plezier. Nou, dat, dat slijt. Het, het, het, het gebouw is slijt. Je ziet het. En alles dat het inderdaad uh, zijn, uh, zijn houdbaarheidsdatum heeft bereikt. Waar dus zie je dat, dat moet... aan? Want als ik daar rondlof, nou, wat zie ik dan? Waarvan ik denk, ja, inderdaad, zeg, dat moet echt gebeuren. Nou, de, de verf staat er nog prima op. Want nogmaals in de zomer dan doen die mensen die dus op die half een vaste werk hebben... doen veel meer dan alleen maar datgene wat ze dus prima... Doen in de winter, namelijk dus ijs maken en anderszins. Ze zijn voortdurend met onderhoud bezig. Maar, maar ja, de, de deuren zijn uh, gerepareerd. De, de, de matten die zijn, uh, zijn uh, lokaal, niet op de hele gang heen, maar gedeeltelijk gerepareerd. En dat is functioneel prima, maar het heeft geen spoel meer. En als je dat dus projecteert op datgene wat er in Rusland nu aan vier, vijf, zes uh, prachtige ijsbanen staat, ja, dan kan het daar niet bij in de schaduw staan. Nee? Nee. Het is niet representief meer in de zin van dat we ambitie hebben, dat we een, een, een, een, gaan voor het allerbeste, compromisloos. En als je dat in deze omgeving doet, dan, dan, ja, inderdaad, dan moet er een uh, verbetering slag Maar goed, stel die, die renovatie gaan ze dus uh, doen, daar komt een nieuw dak op, of tenminste een hele nieuw, uh, uh, behalve dan die baan zelf, komt er een soort nieuw stadion op. Hoe noemde u dat nou net ja? zo mooi, er komt een nieuw... Er wordt een nieuw gebouw gezet. Ja, okay, nou, met behulp van de spanten. De, de spanten die, span die blijven staan. Ja. De rest van de hut. Wat dat zo de zei, hut, dat. die bedoel ik. De rest de van de hut. hut wordt er gewoon met een boeldoos eraf geschoven. Ja. Natuurlijk is wel wat, wat uh, gas afsluiten en wat elektriciteit afsluiten. Tuurlijk. Ja. En, dan, en dat, dat wordt netjes opgeruimd en dan aan de kant. En dan is het uh, aan de architecten om met hun creativiteit. Met toch een vast gegeven als dus die, uh, die spanten. Om daar toch een nieuw gebouw te maken. Met natuurlijk een eindelijk niet meer warmte-lekkend dak. Want het vreet energie. U wilt het niet weten. Het kost meer dan een miljoen per jaar. Om, uh, om dus dat, uh, dat uh, de energie die op een gegeven moment uh, die gebruikt wordt. Om die dus, uh, dus te betalen. Mm -hmm. En dat is, dat is veel te kostbaar. Dus in die zin moet er echt wat gebeuren. Het is niet alleen een zo dat, dat de deuren al, al, al meer dan 25 jaar me, meedraaien. Maar ook inderdaad dus dat uh, de hele economie van het gebouw. Uh, veel efficiënter moet en bij de tijd moet worden gebruikt. En gelooft u er dan in dat het dan inderdaad kan concurreren. Met uh, de banen die u net benoemde. Ach, jazeker. En, en nogmaals, er zijn zoveel banen in Europa... dat we krijgen misschien één keer in de drie jaar krijgen wij dus een groot toernooi. Nou pak een het één keer in dus de twee jaar. En dan heb je dus in plaats van nu dus de, de 12.000... heb je dan een capaciteit van 15.000 toeschouwers. Want dat kun je wel wat veranderen nog. Dan, eh, dan moet je daar toch niet een, een, een accommodatie in zetten... met een capaciteit van 25.000 mensen. Want al die kubieke meters vreed energie... En kost in bouw ook veel meer. Ja. En dat is niet handig. Dus je hoeft niet zo'n miraculoos groot gebouw te hebben... zoals ik dat zag afgelopen weekend weer in Moskou. Doodzonder van het geld. En, en er is een hele mooie molkheid nu extra bij. En dat was mijn pleidooi eh, toen dus al die zaken dus echt gingen spelen. Dat was eh, alweer een jaar of twee geleden. Dat is dat, dat op dus het grondgebied waar Tialf nu dus zijn vervolg innieuw krijgt blijft er de, de mogelijkheid om, de, naast dat mooie nieuwe thiel van straks... Mm -hmm. om daar dus nog een nationaal trainingscentrum te maken... een 400 meter baan zonder publieke accommodatie... weinig volume, goed te hanteren... waar onze topsporters onder een, onder een optimaal ideale omstandigheid... hun training kunnen doen. Dan hoeven ze niet meer de wereld over te vliegen... Nee. en kunnen ze alle trainingen kunnen ze in Nederland doen. Ja. Dus door de deze keuze is de andere kans van zo'n internationaal... Nation, nationaal trainingscentrum... op basis van 360 dagen per jaar... beschikbaar in vijf dagen, dus wat onderhoud plegen... is voor dus de topsporters beschikbaar. Ja. Dus nou, Irene nou is... en Sven, ze kunnen rustig zijn. <laughs> het is nu verouderd, hè? In 86, u ja. zei het al, is het, uh, is het overdekt. Um, en in 87 was dat eerste grote toernooi daar, hè? De wereldkampioenschappen. Ja. Ja. Glorieuze momenten. Zullen we heel even luisteren naar toen? Eerste start is in feite weggeschoten door starter Saker Santema... Zijn Gulyaev en Silk begonnen aan het toernooi om het wereldkampioenschap 1970. 14 12 14. Dat is het wereldrecord. Hij en gaat het halen. Hij gaat het halen. Nou, Ze breken de tent nu af hier al. Ja, Leo Visser hè? Ja, ook kan je. Hoeveel? Ja, werd. Nou, schreef heeft oh, daar een wereldrecord hè. Een, een kan je van de kerel net zo goed als die andere jonge honden van toen. Ja. En uh, het was een geweldige groep uh, sporters waar ik dus de begeleiding aan mocht geven. Maar ze braken de tent af, hoorden we Mart Smeets uh, zeggen. En dat was letterlijk ook echt zo. En wat een nee, hele. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ze waren, ze waren dol enthousiast als supporters. Ja, dat bedoel maar ze ik. Hebben niks, ze hebben niet stuk gemaakt. Nee, oké, okay, figuurlijk braken ze de tent af. Ja, <laughs> ja. Dus er waren 4000 mensen te veel in. Ja, want dat, dat begreep ik dat er te weinig tribunes waren. Nou ja, de tribunes waren er zoals ze er waren. Ja. Alleen ze hadden dus veel te veel kaarten verkocht. 4.000 te veel. Er kwamen maar 12.000 mensen erin. En ze hadden 16.000 kaarten verkocht. En zou dat nu, is het zo dat nu het animo gewoon minder is... en dat dus nooit meer 16.000 kaarten nodig zijn? Of zijn er meer tribunes gekomen? Nee, <laughs> er is nog is steeds de capaciteit van 12.000. Ja, ja. Alleen die 4.000 zijn er te veel geweest. En, en het is niet nodig om dus dat plosting, dus veel meer volume in dus zo'n zo stadion te maken. voor de incidentele keer dat je dus al die zitplekken gebruikt. Dat is, dat is eigenlijk. Weggegooid. Want zodra ze dus, dus de, de, het toernooi van het weekend hebben verlaten, komen ze pas over twee jaar weer terug. Mm -hmm. En al die kubieke meters die blijven staan, en die moeten verwarmd worden, en die moet de klimaatbeheersing komen, en bedenk het allemaal meer. En het moet onderhoud ge worden gepleegd. En zoals het nu is, en met een capaciteit van pak een beet, nu nog 2000 extra in plaats van 12.000, 14.000. En uh, met de mogelijkheden van die, uh, die nationale trainingsbaan daarnaast... Mm -hmm. die dan natuurlijk nu niet aan de orde is, maar er wel mogelijk zou kunnen komen. Ja. Nou, ik, ik, ik voel me wel prima, hoor. Ja. Welke mooie herinnering aan dat stadion gaat u nooit vergeten? Datgene wat we net hoorden. Die mooie... Ja, die mooie... Niet te geloven. Ja. En, het, en het, het, het andere is, en nogmaals, daar, daar is een, een, een wond in mijn geheugen die ik maar heel moeilijk kan vergeten en kan ontkennen... dat is dat Sportbaar dus al twee keer achter elkaar wereldkampioen Allround was. En ook in hetzelfde jaar dat hij ook de tweede keer wereldkampioen Allround werd... was hij ook Olympisch kampioen geworden. Toen mocht hij het jaar erop niet naar Hama, de wereldkampioenschappen Allround toe. En dat was verontwaardigheid al om en uh, wij waren explosief boos en moesten onszelf later weer bij elkaar zoeken en uh, toen was het uh, eind van het seizoen waren naar de wereldkampioenschappen afstand en uh, toen ontstonden de eerste letterlijke scheuren op die elf. Iets Postma reed tegen Sundral en Sundral was, was olympisch kampioen geworden op de 1500 meter iets op de 1000 meter iets werd uh, werd teruggestuurd door de KNSB. en mocht niet meedoen aan het Wereldkampioenschap. rond het jaar daarna reed wel tussen tegen Sunderland, de Wereldkampioenschap. in afstanden 1500 meter in Tjalf. Ja. Er was met die 12.000 mensen die er toen in waren. werd er zoveel lawaai gemaakt. dat bijna zeker op een gegeven moment de eerste scheuren in het dak al stonden. En dus het eerste motief ontstond om nu nieuwbouw te krijgen op TIAF. Ik en... heb nog nooit zoveel lawaai gezien nee. en enthousiaste mensen. En uh, als ik dat nu vertel heb, ging ik bijna weer te janken van enthousiasme. Ja, is het zo? Ja, joh. ja. Goh, wat een geweldige sfeer en wat ook weer een kanjer van een uh, sportman. Hartelijk dank, Henk Gemser, voormalig uh, schaatscoach. En we spraken dus over de beslissing van Provinciale Staten in Friesland... om het uh, huidige TIAF... Uh, te renoveren en uh, alleen maar het dak er van bovenaf te halen. Dank u wel. Nee, nee, nee het hele gebouw wel. Het hè? hele gebouw. Goed, dat zeg ik niet gauw. Het hele gebouw. Ah. <laughs> ik bedoel ik eigenlijk de baan te renoveren. Die blijft gewoon liggen. Ja, ik, ik, ben, ik ben schoolmeester, dus ik, ik <laughs> nee, gebruik altijd de, rode, altijd de rode pen. Hè. Ja, oké, okay, daar was hij. Dank u wel. Goed zo. Dag. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Aan zijn de zaterdag wordt in Amsterdam de februari-staking van 1941 herdacht. Het was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitsers. Tienduizenden Nederlanders lieten hun verontwaardiging blijken... over de behandeling van de Joden. Een jaar later werd die staking via Radio Oranje herdacht. Luistert, mannen en vrouwen van de openbare diensten. Luistert, keels van de dokken en de fabrieken. Luistert, mannen uit de havens en uit de werkplaatsen. Het zijn uw daden waaraan vanavond alle Nederlanders terugdenken. De belofte van het eerste massale verzet tegen den bezetter. De belofte van uw februariopstand. Omdat wij niet dulden dat medemensen, dat Joodse mannen en vrouwen... en Joodse kinderen gefolterd en gemarteld worden. Daarom kwamen we in opstand. Een fragment van Radio Oranje uit 1942 bij de eerste herdenking. Een van de initiatiefnemers van de februaristaking... was trammachinist Joop Ijsberg. Hij werd opgepakt en later door de Duitsers gefuseerd. En hier in de studio zitten nu de dochter en kleindochter van Joop Ijsberg. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, mevrouw Ijsberg, om met u te beginnen. U was twee toen uw vader werd opgepakt. Ja. Uh, dus ja, u weet daar niks meer van. Ik weet daar niks van. Uh, meer. Werd er na de oorlog gesproken over wat er gebeurd was? <kliek> Nou, gesproken niet. Maar we wisten het wel. En uh, er zijn verschillende dingen. Bij ons in het gezin... Uh, wij waren zeer betrokken bij alles wat de herdenkingen in, uh, waren in mm -hmm. Amsterdam. We gingen ieder jaar naar de 4 mei herdenking... en ieder jaar naar de februari herdenking... en later naar de Auschwitz herdenking. Maar uh, over het persoonlijke... Dus ons gezin. Uh, de consequenties of zo, daar werd nooit over gepraat. Maar u voelde wel dat er natuurlijk heel veel gebeurd. Sterker nog, u wist het ook wat er allemaal gebeurd was. Ik wist, nou ja, wat er allemaal gebeurde. Ik wist veel. Ja. En ik ben ook als kind heel veel gaan lezen. En eigenlijk alle films en materiaal wat ik maar te pakken kon krijgen, las ik. En hoe heeft dat dan uw leven bepaald? Het feit dat dit gebeurd is. Um... Ja, dat is een achterafbeschouwing. <laughs> dat, uh, ja, ik denk dat ik wel altijd uh, geprobeerd heb... om mensen duidelijk te maken dat je met elkaar moet proberen goed samen te leven. En vooral nooit meer oorlog. Want de oorlog was voor mij totale vernietiging. En uh, ja, dat hadden we gewoon aan de lijf ondervonden. Dus ik denk dat dat toch een van de grootste drijfveren is geweest. Voor mij om het in ieder geval levend te proberen houden. Ja, want u bent ook betrokken hè, bij het comité. Die Ik was uh, jarenlang betrokken bij het comité die het organiseerde, ja. U, uh, uw eigen dochter, uh, mevrouw de Roo. Um, uw uh, opa was dus Joop Ijsberg. Ja. Uh, uw moeder vertelt dat er niet over gesproken werd. U bent dan weer de dochter van haar. Mm -hmm. Wat voor invloed heeft dat weer op u gehad, haar familiegeschiedenis? Ja, dat is een goede. Natuurlijk werkt zoiets door in, ook in het gezin van een dochter. Hoewel mijn moeder altijd heeft gezegd... het werkt toch niet op jullie door. Dus zij hoopte ergens dat de, de, de angst die denk ik zij wel heel erg gevoeld heeft. En de, de, de, de ongelooflijke dwang... Die, of ja, de pressie die net op dat gezin heeft gehad... dat dat niet bij ons kwam. en Dat is ook niet gebeurd. Maar natuurlijk heeft het verhaal en de impact... die dat in ieder geval op mijn moeder en haar broers en zus heeft gehad... Wel, is bij ons wel bekend. Maar heeft mij. u het ook gevoeld... Aan uw eigen moeder? Uh, gevoeld dat zij uh, heel erg uitdraagt van... Uh, je moet samen zingen do dingen doen, je moet, er moet nooit meer oorlog komen. Dus zorg ervoor, of wees blij dat je van na de oorlog bent, zeg maar. En, dat, uh, en probeer dat ook zo te houden. Dus probeer je daar iets, voor, iets, iets bij te betekenen. Ja. Ja. Begrijpt u dat nu eigenlijk, uh, na al die jaren, dat er niet over gesproken wordt? Dat er bij ons thuis niet over gesproken wordt. Ja, ik denk dat het te, te, de impact was te zwaar, te erg... En, uh, je, en je kon niet kwaad zijn. Want, en dat, dat ja. Dat, dat, je kon niet. Dat impliceert al wat ik bedoel. Uh, zelfs maar de gedachte dat je kwaad was gegaan over hoe, hoe het jezelf heeft getroffen, het gezin getroffen heeft. Uh, en daar boos over worden, dat, ja, dat kon eigenlijk nee. niet. Het is op zich uh, voor iets rechtsvaardig geweest. Wat, wat ook altijd rechtvaardig uh, gevoeld is. Maar ja, we hadden wel de klappen. Want u voelde ook spanning daarover. Ja, nou ja, kijk, ik was, ik was klein. Ik was twee. Ik was de jongste thuis. Mijn vader was weggehaald. En uh, daar kort daarna mijn broer. Die werd ook gevangen gezet voor een korte tijd. En uh, mijn moeder die nam mij als jongste in bed. En de nachten dat zij huilde... En dat heeft lang geduurd, want ik heb lang bij in bed geslapen. Uh, ja, die waren uh, voor mij duidelijk. Mm -hmm. Voor mij was, was het een omgedraaide rol. Ik zorgde voor mijn moeder. Ja, u ging haar troosten. Mm -hmm. U ging haar troosten. Ja, ik ging haar troosten. Ja, op een manier waar niet gepraat wordt, maar vasthouden. Uh, bijden leggen. Ik was de kacheltje, om het maar zo te noemen. Ja. En uh, ja. En hoe vindt u dat nu, als u daaraan denkt? Nou, ik denk dat zij er wel heel heleboel aan gehad heeft. Ik, persoonlijk. Maar het is nu eenmaal gaan zo is te gaan. Vind ik het jammer dat we er nooit over hebben kunnen ja. praten. Voor mijzelf was dat beter geweest, misschien. Want uw vader was dus treinmachinist. Hoe is hij betrokken geraakt als een van de organisatoren bij die staking? Ja, mijn vader was tremconducteur. Treinhebemachinist. Ja, u heeft gelijk. Conducteur. Uh, hij uh, was voor de oorlog, hij kreeg hij dan. Hij werkte in de suikerfabriek En toen kreeg hij vaste baan bij de gemeente in 19. 38, 39. En hij was in 1938... Uh, omdat zijn broer was al lid van de communistische partij... en ze zagen dat ook om het fascisme... wat er in uh, Duitsland speelde. En in Spanje natuurlijk. Dat zij, uh, toen is hij ook lid geworden van de communistische partij. Maar omdat hij in overheidsdienst was, mocht hij geen lid zijn. Dat was verboden. Dus ze werden illegaal lid. En ze vormden dus met elkaar... De meerdere collega's die daar lid van waren geworden, al groepen om te kijken hoe, nou ja, gewoon in het Hij zat ook in de vakbond in de NVV, daar was hij kaderlid. Dus vandaar ook staken, was ja. iets wat ze konden. Ja. En hij heeft hij dat dus geïnitieerd. Hij is vervolgens gearresteerd, een tijdje daarna, ja. en gefusieerd. Ja. Waar is dat gebeurd? Hij is uh, nou, in Amsterdam ge ge gearresteerd in november, heeft hij een half jaar uh, op de Schans. dat was toen gevangenis gezeten. En daarna is hij uh, getransporteerd naar Utrecht. Strafgevangenis, daar hebben ze met een groep uh, hebben ze een, een, een proces gehad van twee dagen. En daar had hij dan de doodstraf. En hij had omdat ze een in huis, Want wij hebben veel huiszoekingen tijdens de oorlog gehad. Dus dat is ook een beklemming wat op het gezin heeft gezeten. Bij ons is heel vaak de boel over opgehaald. En uh, toen hebben ze een oude boksburger van mijn opa weer gevonden. Die nog ergens in de gereedschap lag. Die ook helemaal verroest was. En dat was een wapen. En voor dat wapen kreeg hij dan uh, dwangarbeid. En dan hoopten ze... Dat hij eerst die dwangarbeid moest uitzitten voordat hij die doodstraf kreeg. Maar die dwangarbeid die is gewoon niet te sprake geweest. Hij is gefuseerd. Zonder. We hebben één regeltje bericht. gehad. En waar is hij gefuseerd? In Soesterberg. Op, dus, het is uh, vlak bij naden en zo, mm -hmm. wat we nu zijn. Uh, op de Soesterberg, de, de vliegbasis. Ja, ja. Wat toen. Uh, van de Weermacht. Ja. Was. Hij is door de Weermacht gefuseerd. En welk regeltje kreeg u thuis? We kregen thuis een regeltje dat het vonnis was voltrokken. En, uh, nou, daarmee niks. Het, uh, het is gevraagd om, de, om het lijk, om het na. Ja. Uh, nou, dat werd niet vrijgegeven. En hoe het is gegaan, werd ook niet vrijgegeven. Dus het was allemaal in, uh, ja, in nevelige gehuld. Bent u daar wel eens naartoe gegaan later? Ja. Ik uh, ben in uh, de tachtige jaren ergens, toen uh, mijn oudste zuster zei... alles is weggehaald, want ze doen er niet meer aan. <laughs> en ik had een ander perspectief erop. Dus ik had zoiets van, dat kan niet kloppen. En ik had ook al gehoord van, van mijn echtgenoot. Er is een monument in Soesterberg. Toen ben ik gaan bellen. Nou, bleek het te zijn, hier op. Uh... En er werd ook ieder jaar een herdenking gehouden bij het kruis. Want er werd een kruis neergezet. Want, uh, en toen ben ik daar naartoe gegaan en mijn zus herkende het, want die was bij de opgraving geweest in 1945. Toen zijn ze gevonden. En uh, nou ja, er waren er dus 33 van verschillende groepen, of Ja. En daar is ieder jaar nu een herdenking op 19 november, de dag waarop hij gefuseerd is ja. in 1942. En daar bent u ook bij? En daar ben ik dus nu bij, ja. Uw dochter, hè, uh, mevrouw De Bo, uh, u bent een aantal jaar geleden ook actief geworden voor het herdenkingscomité. Uh, en u kreeg het verzoek om na te denken over nieuwe vormen van herdenken. En u heeft uh, geïnitieerd om er een toneelstuk over te maken. En waarmee u ook, tenminste u niet zozeer, maar een toneelsgroep uh, langs allerlei scholen gaat. Vandaag ook, onder andere heb ik begrepen. Ja. Hoe reageren die leerlingen? Uh, nou, ik wil even corrigeren, want ik ben niet, ik, ik ben inderdaad binnengekomen uh, vlak voordat het 70 jaar geleden herdacht werd, en samen met anderen, dus ik niet alleen, hoor. Maar. Uh ja. Uh, nou, vandaag was het uh, inderdaad in Amsterdamse scholen in het Amsterdamse Lyceum. En uh, gisteren en eergisteren ook in Amsterdamse scholen. En het is reuze spannend, want het zijn kinderen van 15, 16 jaar... die daar uh, in theatrale vorm de, de aanloop en, en de staking uh, verteld krijgen. Met, met liedjes tussendoor en uh, af en toe heel zwaar en af en toe wat luchtiger. En uh, nou, ja, het is heel spannend om te merken dat die kinderen daar heel geboeid naar zitten te luisteren. En uh, ook in een nagesprek toch echt hoor zitten na te denken. Goh, uh, wat is een vergelijkbare situatie nu? Wat zou ik doen? En, uh, dus dat is spannend en uh, interessant om te merken hoe erop gereageerd wordt. Ja. En u heeft het gevoel dat daarmee, hè, wat, wat u ook zei, solidariteit met elkaar... dat dat ook voor u een belangrijke bron is. En dat wilt u ook overdragen dus, op deze manier ja, vind... aan de jeugd. Ja, precies. Ik vind, het, nou, ik vind het belangrijk dat het verhaal van toen... wat toch een unieke... Uh, ja, ja, massale actie is geweest in, in een hele aparte setting. Die is er mm -hmm. nu niet. Maar wel uh, ja, een soort van solidariteit. Ja. En dat uh, mensen er over nu ook over nadenken... dat je dat ook nu kunt doen. Hè. Je, kunt, je kunt ook nu denken van, ik, ben, ik neem het op voor een ander. Of ik, ik ben het hier misschien niet mee eens ja. en ik zeg daar iets over. Ja. Dus dat vind ik interessant. Tot slot, um, mevrouw Aijsberg, bent u trots eigenlijk op uw vader? Um, ja, ik, ik kan wel zeggen dat ik er nu, nu, nu uh, gevoelens van uh, krijg van, uh, van trots. Maar ik vind het ook een heel moeilijk begrip. We zijn ook iets kwijtgeraakt, maar dat is gewoon persoonlijk. Ik, uh, ik heb jaren bij de herdenking gestaan van de februari-staking... Uh, voor inderdaad dat wat er gebeurd is, het grote geheel. En uh, het is me eigenlijk in een interview... 80 jaar door Peter van Inge. Die zei tegen mij, wat was het bij je thuis? En ik ben vreselijk geschrokken. Want toen voelde ik in ene de pijn. Uh, het realiseren dat het ook iets van jezelf is. Dat was mm -hmm. erg naar de achtergrond gedrokken. Laat me zeggen. Dus dat is... Uh, ja, trots. Van alles wat, eigenlijk. Ja, van alles wat. Dank u wel voor uw komst. Moeder en aan. dochter. Ik sprak dus met de dochter en de kleindochter... van een van de initiatiefnemers van de februari-staking... Joop Ijsberg. Dank voor uw komst. Okay. Dit was hem weer, de uitzending van Twee Dingen. Morgenavond zijn we er niet, want dan wordt er gevoetbald. Op onze site dingen.nl kunt u uh, het programma terugluisteren... en ook reacties achterlaten. Straks weer 2 d met vandaag Winfried Bajens. Ja, uiteraard zometeen uh, het laatste nieuws over een grote treiramp in ja. Argentinië. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan ook naar Londen met Floortje Dessing. Um, we hebben het over nomofobie, ken je dat? Ik nam net een slokje water, nee. Ja, dat is dat je niet even zonder je mobiel kan. Oh, dat is ja, dat een, dat heb is jij een zeker, angst. hè? Ja, zeker. <laughs> ik, ben, uh, ik ben ook slachtoffer, ben ik bang. Ik ook wel een beetje, denk ik, hoor. En er is natuurlijk ook voetbal, uh, maar we gaan eerst uh, naar De Ster. En het nieuws daarna met Martijn Nijhuis.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 Radio 1, het NOS-journaal. Er komt definitief geen totaal nieuw ijsstadion Tialf. De gemeente Heerenveen en gedeputeerde Staten... wilden nieuwbouw naast het enstra stadion. Maar Provinciale Staten hebben dat tegengehouden. De provincie zou zelf 40 miljoen euro in het stadion moeten stoppen... en dat vinden Provinciale Staten te veel. Bij het treinongeluk in Argentinië zijn zeker 49 doden gevallen. Meer dan 600 mensen raakten gewond. De trein botste vanochtend met 20 km per uur... tegen een stootblok in een station in Buenos Aires. De Amsterdamse PvdA-wethouder Ascher gaat pas volgend jaar zomer nadenken over zijn politieke toekomst. Hij wordt vaak genoemd als nieuwe partijleider van de PvdA... maar bij de Amsterdamse stadszender AT5 zei Ascher dat hij zijn werk in Amsterdam wil afmaken. En in het gekap zijn Costa Concordia... zijn vandaag acht lichamen ontdekt. De lichamen van in totaal 25 mensen zijn nu gevonden. Er worden nog zeven mensen vermist. Het roeschip Kapsijs de vorige maand voor de Italiaanse kust. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Bajens. Het is woensdag 22 februari, iets na half negen. Goedenavond. Veel doden en gewonden bij een treinongeluk in Argentinië. Zometeen hoor je onze correspondent met het laatste nieuws. En er is een sappig politiek relletje in het altijd zo nette Wassenaar. Hoe dat zit, dat hoor je om half tien. En nomofobie is de angst om zonder mobiele telefoon te zitten. Daar hebben heel veel mensen last van. Hier in de studio, vingers omhoog, drie. Ja hoor, zeker. Hoe erg het is, dat hoor je nog voor tien uur. En natuurlijk zoals elke dag de vraag, waar was Joris vandaag? Ik ben onderweg naar een diëtiste, want ik ben namelijk veel te zwaar. Ik probeer het zelf, maar het lukt me niet. Dus we gaan het maar hand in hand doen. En volgens mij wordt dat best wel een opgave. Volg ons op Twitter, at BNN Today en via facebook.com slash BNN Today. En het visuele spektakel dat BNN Today heet... is ook allemaal nog te volgen via radio1.nl. Klik dan op de webcam. Naast mij aangeschoven internetexpert Krijns Schuurman. Jij stak uh, enthousiast je vinger op. En je hebt een, nee, geen telefoon, wel nou, een iPad voor je neus. Ja, dat is misschien omdat dit het thema was. Ik ontdekte in de auto dat ik mijn telefoon ben vergeten. En ik was bijna omgedraaid, behalve dat ik al nu te laat was geweest. Oh echt? Dus ik zit ben, hem niet bij je? Ik zit zwetend, de oksels. Uh... <laughs> Wij gaan het zo meteen hebben over uh, Pinterest. Uh, nieuwe hype op het internet. Maar eerst even, wat heeft de dag jou gebracht vandaag? Uh, nou, ik heb een redelijk normale dag gehad. In die zin dat ik allerlei afspraken heb gedaan. En uh, eind vanmiddag ben ik eens rondgegaan struinen om wat interessante pinnetjes uh, te vinden. Ja. over later weer. En wat die pinnetjes dan zijn, dat hoor je zo. En natuurlijk, sport. Um, maar dat gaan we zo meteen pas horen. Robert Meder zit hier al en uh, Luc zit in zijn telefoon. Ja. ja. Ben je er nog? Ja. Yeah. Yeah, yeah. Today's Topics? Oh ja. Yeah. Nieuws meteen over. Jezus, hier dan. Uh, nieuws meteen over uh, het fantastische Twente. Ook wat specifieker over een bompakketje in Almelo En we gaan ook de provincie in. In Den Haag staan twee mannen klaar om fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid te worden. Nou, dat had je moeten horen, dat hoor je dan nu niet. Maar goed, het zijn dus Martijn van Dam en Diederik Samson. En één daarvan is net in de wereldreid door afgemaakt. Dus uh, ik denk dat er nog eentje overblijft. Maar daarover zometeen meteen meer. Luc, tot zo. En dan is het tijd voor de sport. Robert Meder. Ja, daar ben ik al. Ik ga even snel doorheen, maar ik heb mijn telefoon boven liggen. Uh, er komt geen... <laughs> Hij spiegelt spontaan koffie uit. Er komt geen nieuw Tjalf Stadion naast het Abel-Lenstra voetbalstadion in Heerenveen. De meerderheid van de provinciale staten van uh, Friesland heeft gekozen voor een vernieuwde schaatshal op de huidige locatie. De kosten daarvoor bedragen 50 miljoen euro. De gemeente Heerenveen en het uh, Friese provinciebestuur wilden een compleet nieuw stadion dat 100 miljoen euro zou moeten gaan kosten. Maar goed, dat komt er dus niet. Wilren en Nicky Terpsta mist de opening van het wielenseizoen. Hij heeft te veel last van zijn Luchtwegen, de omlopend nieuwsblad. De traditionele opening van het uh, Europese wielerseizoen wordt zaterdag verreden. Zondag komt Terpstra in Kuurne, Brussel, Kuurne misschien wel in actie. En Igor Sijsling heeft de kwartfinale bereikt... van een challenge toernooi in Wolfsburg, in Duitsland. Sijsling won in twee sets van Jesse Hutekaloen, ook uit Nederland dus. Thomas Schorel plaatste zich al eerder bij de laatste acht. Hij zag dat een Servische tegenstander in de eerste set geblesseerd moest opgeven. En PSV heeft een nieuwe verdediger, het is een Deen, Matthias Jurgensen. 21 jaar, hij komt transfervrij over van Kopenhagen... en tekent een contract voor vier jaar. En in de Europa League werd vanavond al één wedstrijd gespeeld. Manchester City tegen de titelverdediger. FC Porto Het werd 4-0 voor City. Manchester won vorige week eh, in Portugal ook al met 2-1. En dus gaan de Engelsen door naar de achtste finale. En het is vanavond weer Champions League avond. Twee achtste finales op het programma. Eén daarvan gaan we volgen hier op Radio 1. Bas Stigler doet dat FC Basel tegen Bayern München. <laughs> Telefoon bij ja, de hand. Sorry hoor ik Bas. Ja, sorry. Ja, goed, zie Leuk wel. dat iedereen zo meedoet vandaag. mee. <laughs> Heel spontaan. <laughs> zeg even terug naar Bayern, uh, Bas. Bayern kan wel een succesje gebruiken, hè? maar de vraag is of Basel daar wel de geschikte tegenstander voor is. Ja, het is allebei waar. Want zo lekker draait het niet met Bayern. Afgelopen weekend niet verder gekomen dan 0-0 tegen Freiburg. Die staan onderaan in de Bundesliga. Bayern staat derde. Het loopt allemaal niet vanzelf. Het gaat moeilijk. En ja, Basel op papier denk je dan zal het allemaal wel goed komen. Dat is niet helemaal waar, want Basel heeft in de groepsfase Manchester United uit het toernooi geknikkerd. Misschien weet je het nog, thuis gewonnen in de laatste cruciale wedstrijd met 2-1. En toen lag Manchester eruit. Bovendien in dezelfde pool Basel ook gelijk gespeeld thuis tegen Benfica. Dus het is echt niet een ploeg waar je zomaar langs loopt. Uh, Bayern zal gewaarschuwd zijn. Hoewel ze er vorig jaar toevallig in de Champions League groep ook tegen gespeeld hebben. Toen zaten ze bij elkaar in de groep. En toen won Bayern wel twee keer. Robben in de basis? Ja, dat is eigenlijk ook gek dat je dat moet vragen. Want normaal zou je zeggen, die staat toch altijd in de basis? Nou, ook niet. Want omdat het lus niet loopt en Bayern een beetje zoekende is... zat hij ook nog wel eens op de bank de laatste weken. Maar nu staat hij er vanaf het begin in. Goed, het andere duel gaat uh, tussen inter-internationale. De ploeg van Wesley Sneijder, uh, Die gaat op bezoek bij Olympique Marseille. Daarover meer tussen 10 en 11. Dat was het. Robert Meener, dankjewel. je Today. De snelste groeiende Amerikaanse website van dit moment is Pinterest.com. Een soort gigantisch online prikbord waar je alles wat je leuk vindt voor je vrienden opspelt. Uh, bezoekers verblijven er vijf keer zo lang als op andere sociale media. Het is al uh, 200 miljoen dollar waard, zegt men. En veel merken hebben op hun site al een plekje voor een Pinterest-knop ingericht. Naast de Facebook- en de, de Twitter-knoppen die we allemaal kennen. Internet-expert Krijs Kuurman, goedenavond. Goedenavond. Heb je al een account? Ja. Ja? Ja. Wel gedaan? Ja. Oké. Okay. Ja, ik niet namelijk, daar komen we zo meteen nog eventjes op. Waarom niet? Eerst eventjes, uh, hoe werkt dit systeem? Uh, ja, wat je doet, Pinterest, dat is uh, afgeleid van je, wat je interesseert, pinnen. En pinnen zijn in feite een soort uh, briefjes ophangen, maar dat zijn dan meestal foto's. Mm -hmm. Je maakt zelf een aantal van die pinborden of prikborden aan, met een onderwerp bijvoorbeeld. Dus dat kan, laten we zeggen, oldtimers zijn. En als jij dan aan het surfen bent en je komt op een site waar je een mooie oude Volvo ziet bijvoorbeeld, dan druk je op een knopje, ik wil deze foto pinnen. Mm -hmm. En dan wordt die foto zichtbaar op jouw pinboard. En de grap is dat je elkaars pinborden kan gaan volgen. Dus het is wat meer gebaseerd op onderwerp In plaats van dat, zoals bij Facebook of Twitter, dat ik jou volg... en dan zie ik alles wat jij doet en zegt en publiceert... Ja. kan ik nu zeggen, ik abonneer me op Winfried's Alltimers En dat jij dan ook iets met architectuur hebt waar ik niks mee heb... dat krijg ik dan niet te zien. Dus het is echt inhoudsgedreven. En het is plaatjesgedreven, visueel. Ja. Er zitten een aantal dingen die we kennen van andere sociale netwerken. Je kan bijvoorbeeld weer liken, je kan reageren, net als bij Facebook. Dus ik kan zeggen: Ik vind dat een leuke foto. Of ik kan zeggen: Die oldtimer die jij op je pinboard hebt, die wil ik ook op mijn pinboard. Dus je ja. kan repinnen. Dan krijgen we allemaal nieuw uh, jargon. Maar dat ken je misschien ook van Facebook. Ja. Uh, maar het is voornamelijk plaatjes, uh, plaatjes gedreven. Uh, en dat is ook wel een heel mooi gezicht. Een soort uh, moodboard hè, is het eigenlijk. Het is inderdaad een soort compilatie moodboard. van allerlei uh, plaatjes. En dat kan je zelf doen. Of je kan zeggen: Laten we een moodboard maken over eenden, ik zeg maar wat. En dan kan iedereen. Je kan zelf bepalen of anders. zijn leuke onderwerpen uit, trouwens. Nou ja, het mag altijd iets anders zijn. Nou ja, Oh ja, ik dacht eigenlijk aan die beesten, maar het kan inderdaad ook een auto zijn. Ah. Um, oh, of een kleur, of rode objecten. Uh, en dan krijg je een soort collage. Ik laat het even zien aan Winfried. Maar ik krijg, dit krijgt dit architectuurcollage. Dit kan dus iedereen kan toevoegen aan hetzelfde pinbord. als jij dat toestaat en zeggen: nou ja, als jij een mooie oldtimer ziet of een mooie eend, dan mag die ja. ook op mijn pinbord. En zo ja, krijg je op zich mooie uh, inhoudelijke borden. Ja, nou leg hem even goed neer. Dan is hij ook via de webcam te zien, nog ja. uh, via Radio1.nl. Um, is het ook? Want jij hebt het hier op iPad. Je kunt het natuurlijk op je laptop doen. Uh, kan je het ook op je telefoon doen? Want dat is natuurlijk het succes van Twitter en ja. Facebook bijvoorbeeld. Ja. Nou, want dat lijkt... is maar klein. Precies, want het is, ik heb nu het voorbeeld genoemd... dat je een foto die je ergens tegenkomt op een website kan pinnen... maar uiteraard kan je ook eigen foto's pinnen die je zelf maakt. En dat is natuurlijk typisch iets wat je oh ja. op je mobiel zou willen doen. Dus inderdaad, als je rondloopt en je, en je ziet dan die mooie auto's staan... om daarbij te blijven, dan pin je er meteen ja. even. En je kan natuurlijk uiteraard weer knopen aan Facebook... dat andere mensen kunnen zien dat ik iets gepint heb en daarop reageren. Nou zei ik net al, ik heb het niet gedaan. Ik ging even kijken een week geleden en toen dacht ik, wil ik dit nou? En toen was de eerste indruk, het is, het is een meisjesding, een tienermeisje. Ding. Ja, nou, ja, dat kijk volgens de cijfers klopt dat ook. Je hebt er blijkbaar ook het gevoel bij gehad. Ik moet ook zeggen, ik vind het heel leuk om een beetje in rond te kijken... maar de vraag is of ik zo'n creatief oog heb dat, dat ik echt mooie boards ga maken. En dat is sowieso nog een beetje het gevaar, hoewel het heel hard groeit. Wat je ook al zei, zijn er genoeg mensen die dit mooi kunnen... of wordt het uiteindelijk gewoon weer een grote brei van foto's? Want je krijgt natuurlijk nu als voorbeeld... En iedereen gaat natuurlijk porno en dat soort Helemaal, dingen doen. Dat zou kunnen, hoewel dat we op sommige netwerken nog wel heel goed gaat... dat dat allemaal niet gebeurt. Mm -hmm. uh, maar ze hebben nu, als je een account aanmaakt... dan krijg je wat aanbevelingen. Dan ga je bijvoorbeeld architectuur... en dan zie je de meest fantastische foto's. Maar ja, je weet natuurlijk ook als al je vrienden dit gaan doen... dat er niet heel veel architectonisch ja. misschien uh, meer ja. tussen zit. Dus het is even de vraag of het ook zo mooi blijft. Hoe groot is het al? Er wordt dan gezegd... 200 miljoen waard. Wat, wat zegt dat? Nou ja, wat je nu ziet is dat het groeit ongelooflijk hard. In december zijn er 7 miljoen gebruikers bijgekomen. Er zijn er nu 11 miljoen. Dus je, in de laatste paar maanden is het nog meer dan uh, verdubbeld. Mm -hmm. En er komen meer dan 12 miljoen unieke bezoekers. Dat is wel ongelooflijk. Zo snel is er is nog nooit een site in zo'n korte tijd zo groot geworden... als het gaat om het, uh, om het bezoek. Mm -hmm. uh, dat maakt het interessant. En het andere wat het interessant maakt is uh, dat ze een businessmodel hebben. Het is eigenlijk bizar dat je dat moet zeggen... maar tegenwoordig is dat nog niet zo vanzelfsprekend... als je met een nieuw initiatief komt... Maar ze verdienen nog geen geld. Nee, maar wat, wat nu... Het uh, is ook een beetje op een rare manier uh, uh, aan het licht gekomen. Maar wat ze in feite doen, is een beetje lastig om uit te leggen. Maar in, op internet werkt alles met reclame. Uh, dus als je een webwinkel hebt... dan kan je bijvoorbeeld reclames laten plaatsen op nu.nl. Dus als mm -hmm. mensen daar komen en die klikken op zo'n bannertje, dan moet die webwinkel betalen aan nu.nl. Meestal doe je dat via een tussenpersoon. Een affiliate-netwerk heet dat. En wat... Uh, uh, Pinterest doet, die zegt als jij uh, een foto hebt gepint... die bijvoorbeeld hoort bij uh, de H&M... je hebt bijvoorbeeld een broek uh, in jouw moodboard ah, gehangen... Ja. dan zien ze van, hey H&M heeft ook zo'n affiliate link. Dus ze passen de link aan. En vanaf dat moment als ik dan op jouw pinboard op die broek klik... dan telt dat als een, nou als ware het een bannertje. Dus en jij ik wordt... als individu verdien daar dan ook nog wat aan of gaat nee, dat langs mijn ding? tot nu toe is het dus alleen nog maar ontdekt dat ze die links dat aanpassen. Dat zou wel nou echt slim zijn. Dat zou, want eigenlijk maak jij nu reclame natuurlijk inderdaad. Dat is een goed, goede suggestie, moeten we meteen, ja. uh, dat je het misschien nog gaat verdelen... Maar goed, of wat je er ook van vindt... in ieder geval hebben ze iets slims bedacht om in ieder geval aan al die kliks... want het zijn natuurlijk allemaal kliks, uh, geld te verdienen... zonder dat je naar reclames zit te kijken. Want ik zie alleen die spijkerbroek ja. of die oldtimer. Ja. Uh, dus ja, je ziet nog geen reclames. Althans, je bent je er niet van bewust. Kortom, jij denkt, daar, daar, daar gaat geld mee verdiend worden. En, en dat is eigenlijk al de unicum, want veel sites... die hebben nog helemaal geen verdienmodel. Ja. En daar hebben ze in ieder geval aan het begin of ze hebben het net bedacht. Enige hebben het niet gezegd. Dus er zijn ook weer mensen boos over. Maar goed, ik denk, wij merken er als gebruiker nog niks van. Dat is oh. altijd mooi als je dat lukt. Um, dus dat, dat stemt in ieder geval optimistisch. En het feit dat heel veel mensen dit leuk vinden, blijkbaar. Ja. Maar eerst moeten ze nog veel groeien. En dat is ook het plan van Pinterest, geloof ik. Uh, Twitter is vandaag over half miljard, he half miljard heen gegaan, hè, Geloof ik. Ja, het is wel, ja, hoe lang kan dit allemaal nog blijven groeien? Ja, en moeten we Alles wel groeien. groeien. Ja. Maar dit is in ieder geval weer een, uh, een, een mooi uh, stip aan de horizon. je ja. Schuurman, dankjewel. Yo. Dat is uh, Moby met porselen. BNN Today. Winfried Bryans. Bij een uh, treinongeluk in het centrum van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn zeker 49 doden en 600 gewonden gevallen. Latijns-Amerika correspondent voor de NOS is Marion van Rooyen. Goedenavond, Marion. Hallo. Hi. Um, het laatste nieuws. Uh, ja, dat is. <laughs> en, en dat we geen idee hebben hoe dat komt. Maar uh, dat het wel alles te maken heeft met de totaal ondeugdelijke uh, treinen die ze daar hebben in uh, Argentinië. Mm -hmm. Want het is, je moet je voorstellen, er uh, komt een trein in die kan niet stoppen. Maar hij gaat met 20 km per uur tegen zo'n stootblok aan. Hè. Dat zijn die dingen die er, uh, die buffers die ervoor gemaakt zijn, ja. voor het geval een trein niet kan stoppen. En dan gaat uh, de tweede wagon schuift 7 meter in die eerste wagon. En ja, als je de beelden ook ziet, het is één uh, uh, grote verkreukelde boel. Het is een soort kopblik moet die trein geweest zijn. Ja, want... want anders, hoe krijg je het voor elkaar om 600 gewonden en 49 doden te maken dan? Want eerst maar even die 20 kilometer per uur. Is dat snel of is dat, valt dat wel mee? Ja, ik heb mij laten uitleggen dat dat wel meevalt. Dat zo'n stootblok dat wel moet, moet kunnen... Uh, ja, de stoopblok hield het wel, maar het waren de treinen die gewoon als een koepel uh, ja. in elkaar schoven. En dus mensen overal bekneld raakten. En uh, nou, zo'n klein detail, hè? Uh, de nooduitgang zat dichtgesoldeerd. ...omdat uh, anders die deur vanzelf open viel. De deuren zelf waren open omdat ze niet dicht gingen. Nou, dat geeft ongeveer wel aan wat de staat van die treinen is. Ja. Die 600 mensen worden nu op het moment opgenomen in uh, verschillende ziekenhuizen. Ik neem aan dat daar de eerste zorg voor, um, voor uh, geleverd wordt. Maar je gaat inderdaad gelijk afvragen hoe kan dit zo komen? Uh, vijf maanden geleden, ook al een ernstig ja. ongeluk... ...is de staat van de treinen in uh, Argentinië zo belammerd? ja. Ja, en het wordt nu ook door Twitter en alles staat rood gloeiend daar. En allerlei mensen die bij de spoorwegen werken... beginnen nu ook uit de school te klappen. Mm. Uh, en het heeft er alles mee te maken. In de jaren negentig werd ongeveer alles... Uh, wat los en vast zat geprivatiseerd... in uh, Argentinië. Mm. Zo ook uh, de spoorwegen. En daar betekende privatiseren... gewoon cadeau doen aan vriendjes... van de, van de president. Nou, er is geen cent meer in die spoor... geïnvesteerd in al die tijd. Er is... Uh, aan de andere kant is er van overheidswegen... ook geen controle. Uh, er wordt niet voldaan aan de minimum eisen. Uh, er vindt gesjoemel plaats. Uh, corruptie. En dat betekent dat mensen dus dag in dag uit uh, naar hun werk gaan. Want die treinen, uh, ook deze trein, die vervoert de mensen van de buitenwijken of, of uh, verder hè, het binnenland van Buenos Aires naar de stad waar ze dan werken. En uh, ja, die, die, die uh, lopen elke dag uh, gewoon gevaar. Het is... Uh, een lot uit de loterij. Elke keer dat een trein aankomt... zag ik iemand twitteren die hm. bij de spoorwegen werkt. Dat uh, gaat dus zeker nog een staartje krijgen. Hoe uh, gaat het op dit moment met het opvangen van uh, de slachtoffers? Want ze zijn verspreid over 16 verschillende ziekenhuizen, begreep ik. Ja. Dat levert, neem ik aan, chaotische toestanden op. Uh, chaos, chaos, chaos. Want uh, nergens hangen lijsten, er zijn geen centrale lijsten. Dus moet je voorstellen, al die familieleden... die uh, hè, van 50, 60 kilometer naar de stad gekomen zijn... en in die gigantische miljoenenstad die 16 ziekenhuizen af moeten lopen... Hm. om te kijken of ze, of ze hun geliefde daar vinden. Het is, het is totale chaos. Duidelijk. Uh, Marion van der onze Latijns-Amerika-correspondent. The okay. je Today. In de reisrubriek met Floortje Dessing houden we het dicht bij huis. We gaan naar Londen straks. En uh, de vraag, kan jij zonder telefoon? Uh, of raak je in paniek als je je telefoon niet hebt? Dan heb je namelijk last van nomofobia. Na half tien hoor je er alles over. En wil je meekijken hier in de studio, ga dan naar radio1.nl. En meepraten kan ook, at BNN Today op Twitter. En dan nu de dag van onze verslaggever Joris Kreugel. Ik ben volgens mij gewoon te zwaar. Dus ik wil er wat aan doen. Ik wil afvallen. Vorige week naar het ziekenhuis geweest. Naar een arts van de stichting Obesitas. En die heeft mij het een en ander erover uitgelegd. En toen zei hij tegen me, ja, je kan het zelf doen. Maar ik weet gewoon hoe het werkt. Dan gaat het eventjes goed. En dan boef. In één keer dan denk ik, het gaat alweer. Dan vliegen de kilo's eraan. Hij zei, je kan beter even met een diëtist contact opnemen. Nou, dat heb ik gedaan. Een afspraak gemaakt. Ik ben hier in Bussum. En ik ga eens even kijken wat ik nou allemaal moet doen... om uh, een aantal kilo's kwijt te raken. Corine van Acht... 104,9. Even blijven staan. Dan Gaat hij met stroompjes door je voetzolen. Nou, je vetmassa zit nog goed. Nou, dan er komt hier een mooi bonnetje uit. Nou, je spiermassa is 78,9, dus dat is prima. BMI is wel iets aan de hoge kant. BMI? BMI staat voor Body Mass Index. Ja. Is gewicht gedeeld door lengte in het kwadraat. Zegt dus nog niks over spier- en vetmassa. Een bodybuilder kan een hele hoge BMI hebben. Kan toch uh, goed op gewicht zijn. Buikvet is eh, een grotere risicofactor voor hart- en vaatziekten dan heupvet. Hier moet ik onder de onderste rib. is eh, 97. Nou, op zich is dat prima. Het is toch in principe te veel, want ik ben 1,92 lang. Je BMI is ook te hoog. Stel dat we aan de bovengrens van de gezond gewicht gaan zitten, dus 25, dan zou je iets van 92 kilo mogen wegen. We gaan niet meteen zeggen, hup, 12 kilo afvallen. Dan zou je het in stapjes moeten doen. Ik ben geen aanhanger van echt een dieet. Een dieet denk je in beperkingen. En ik vind het positiever om in mogelijkheden te denken... Dus uh, eten is leuk, gezond eten ook. Het is misschien wel anders. Hè? Uh, verandering van leefstijl, dus echt een gezonde leefstijl. Dus uh, gezond eten, twee tot drie keer in de week intensief bewegen... en dagelijks eigenlijk 30 minuten. Dus trappen lopen, fietsen, dat soort dingen. Het is gewoon een mindset om gezond te leven. Ik, ik val er wel eens af, want het gevoel, dat heb ik dan ook. Dat gaat altijd ja, twee, drie dagen, vier dagen. Soms gaat het wel eens twee weken goed. Maar dan in één keer dan denk ik, ja, oké, okay, twee weken heb ik het nu gedaan. Ik ja. laat het weer helemaal los. Boef, boef, boef. Ja. En dan krijg ik toch weer een beetje de bourgons. Dus, uh, wijn, ja. weet ik ja. veel. Ja zo weer aan. Als je gewoon zegt tegen jezelf, van, nou, ik mag zes keer per dag wat eten. Drie hoofd- en drie tussenmaaltijden. En ik probeer het gewoon door zonder dingen te kiezen in principe. Ja, dan is er ook nog best ruimte voor af en toe iets te snoepen. Het liefst de grote spiergroepen trainen, zodat je echt je verbruik omhoog gooit. Dus uh, je armen, je buik, je rug en je benen. Kijk, je lichaam is er zo op ingesteld dat je eigenlijk om de 2,5, 3 uur iets moet eten. Als dat niet zo is, dan zegt je uh, lichaam, oh, geen energie... Um, ik ga op de spaarstand. En dat moet je eigenlijk zien te voorkomen. Je moet gewoon zorgen dat je voldoende eet. Als je dan minder gaat eten, word je zo melig van. Maar doordat jij zegt van dat je zes keer per dag iets eet... Ja. vermijd je eigenlijk het hongergevoel. Ja. ja, precies. Je bloedsuiker blijft ongeveer steeds hetzelfde. En je kunt natuurlijk altijd voedingsmiddelen kiezen... die niet calorierijk zijn, maar toch voedzaam. Als je rauwkost kiest of soep, heldere soep met veel groenten erin. Wat ook heel verzadigend werkt zijn melkproducten. Gewoon yoghurt of kwark. Wat moet ik nu gaan doen? Ja, nou, wat ik meestal doe is dat wij samen even kijken van hè, wat je gewend bent om te eten. Dan vergelijk ik dat met de aanbevolen hoeveelheden. Dan gaan we een soort menu samenstellen met een variatielijst. Dan geef ik je inzicht in hè, hoeveel calorieën waarin zitten. Zonder dat je de hele dag hoeft te tellen. Maar hè, het is wel handig om te weten wat nou wel handig is en wat niet. Gedragsverandering is dan best lastig bepaalde gewoontes en die heb je niet voor niks. Een terugval is ook normaal. Wat heel belangrijk is bij afvallen is je motivatie. Papiertjes meegekregen met wat ik moet eten, hoe ik moet eten en waar ik onder andere op moet letten. Ongezonde stress vermijden, want daar schijn je dus ook van aan te komen. Maar dat heb ik volgens mij niet. Zes keer per dag eten en dan niet te veel groente, meer vis en vloeibare olie gebruiken bij bakken en fruit eten. En ook echt meer drinken, want anderhalve liter per dag... dat haal ik vaak niet. En een trommel mee met brood. Met bijvoorbeeld mager vlees of appelstroop als beleg... in plaats van benzinepompvoer En als ik dat zou kunnen volhouden... dan zou ik ongeveer een vierde of een halve kilo per week kwijt kunnen raken... Dus even snel een rekensommetje. Laten we dan uitgaan van een kwart kilo per week. Dat is dus één kilo per maand. Dan zou ik pas over een jaar op mijn ideale gewicht zijn. 12 kilo minder. Ik ben ook best wel even stil van. Ongelooflijk. Ik hoop dat het gaat lukken. Maar eh, mijn motivatie is er wel. Maar het is wel een opgave. Ja, Bas Tichler, hoor je dat allemaal? Ja, zeker. Maar met mijn BMI is ongelooflijk weinig mis. <laughs> ja, we gaan naar jou. We gaan natuurlijk voetballen. Champions League, Basel, Bayern München. Jij doet verslag. Uh, zo is het 0-0. We zijn uh, een minuut of 11 onderweg. Bayern München is beter en heeft twee grote kansen gekregen. Nu een hoekschop trouwens die door Basel vrij eenvoudig door Streller aanvallen wordt weggekopt. En dan kan er misschien zelfs een counter komen. Nou ja, ook niet, want daar zit de verdediging van Bayern München dan weer bovenop. Maar twee grote kansen. Twee keer was het Ribery Die eigenlijk had moeten scoren, maar het twee keer niet deed. De eerste keer op aangeven van Arjen Robben met een prachtig paasje. Robben klassiek vanaf de rechterkant. Klein dribbeltje, gaat twee mensen voorbij en steekt de bal met een boogje in het strafhofgebied. Daar wordt hij opgevangen door Ribery. Ribery doet eigenlijk alles goed, maar de keeper ligt in de weg. Goede redding van heel dichtbij van Jan Sommer. En even later, Ribéry die wordt weggestuurd door Laam, dit keer vanaf de andere kant... en probeert hij in de korte hoek te schieten, maar daar ook zat de keeper nog met een arm tussen. Zo had het met een beetje meer geluk voor Bayern 0-2 gestaan, maar staat het na 11 minuten ruim 0-0. In Basel, in het stadion waar in 2008 het Nederlands elftal van de Russen verloor. Het is wat dat u het weet. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Waarom zitten de knopen bij een mannenblouse aan de ene kant en bij een vrouwenblouse aan de andere kant? Aschduik durft te vragen. Goedenavond, Hans de Wink. Als ontwerper heb ik me hier ook in verdiept toen ik begon met mijn eerste vrouwencollectie. Uh, een van de meest gangbare theorie is dat voorheen, vroeger in de middeleeuwen, toen we begonnen met knoopsluitingen, de edelen, de mannen, lieten zich aankleden door hun diensters. Om dat makkelijk te maken, werden de sluitingen aan elkaar Aangepast. dat was even spiegelbeelden gemaakt zodat de snelheid waarmee het kon worden gesloten net zo hoog was als bij eigen kleding. #durft te vragen Duidelijk. Heb jij vragen? Hashtag durf te vragen op Twitter. En dan voor je het weet zit je in de uitzending. Zometeen in BNN Today. In Jakarta zijn ze niet bang om kinderen te verwennen. Nee, je moet ze zelfs een beetje zin geven. Dat ga je zo horen. En nomofobie gaan we het over hebben. Het verschijnsel dat je toch een klein beetje onrustig wordt als je denkt... Hé, hey, waar is mijn mobiel? En als er dan zweet uitbreekt, dan heb je het echt. Dan gaan we nog naar Londen met Floortje Dessing en Michiel Willems. En natuurlijk de verslag van de Champions League wedstrijd basel Barin in München. Waar het nu nog 0-0 staat. Tot zo. Hey.